Dat was laatst bij Herman, de Herman Brood Academie. En daar, daar is dan ook die, die jongen die gitaar speelt bij de staat. Die geeft daar ook gewoon les. Dus het is... Ja. Uh, je hebt het gewoon nodig. En het is ook verstandig om, om ja. uh, iets achter de hand ja. te hebben... Ja. Wat, uh, wat, wat door kan gaan. Omdat ja. Het, uh, ja, dat een, is waar. Ja. Er zijn nog geen muzikant tegengekomen die... Uh, alleen naar Spins is. Ja, nou ja goed. En, maar en, dat is dan de ja. uitzondering die de regel bevestigt, denk ik. Ja, ik denk en de oude rockers. Die hadden het voordeel dat ze in de bijstand kwamen...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 0,000001 cent volgens yeah. mij per keer yeah. yeah. ja, ja. ja, kan je niet van leven. Dat gaat nee. gewoon nee. niet. Nee. En ik denk ook dat nee, zo'n spinvis die heeft dan een hele tijd geleden, nog voordat ik bij het Rose Ensemble kwam, maar heeft hij ook een project met hun gedaan. Hè? Of, of ja, met klopt. ons. Dus, ja. dus ja. ook daarin ja. is dat ook niet helemaal. Hij met alleen maar zijn eigen liedjes zit, maar, maar die gaat, die doet ook theatertours en die ja, werkt ook samen. Zeker. En, en, en, en dat is het ook op, op die manier. Voor... Is het, TV-uitzending ja. of film. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Dus je moet ja. echt heel, heel divers diversify in Mooi Nederlands om, om, om er een beetje van te kunnen, te kunnen leven. Ja. Ja. Hoe ben jij bij de bas gekomen? Ja. Ik denk dat ik had met mijn heel vroeger met mijn maatje Crispijn luisterden we naar Iron Maiden. Hij zit uh, Gitaar, nou ja. ja, dat is denk ik 7, 8, 9, denk ik. Uh, maar goed, uh, de, die, de oude plaat van Arnhem vond ik prachtig. En Led Zeppelin kwam heel snel om de hoek, uh, inderdaad via mijn. Ja, uh, uh, uh, ja. Uh, uh, Ik had Amerikaanse neven die ik dus veel in dat Deense zomerhuis uh, okay. zag. Ja. Uh, waar dus de familie, uh, ook de Amerikaanse tak die die kant op was geëmigreerd. Uh, in de zomer altijd bij elkaar kwam. En via hun kwam ik aan heb ik veel naar Dylan. Uh, uh, en dan gewoon een beetje, beetje, beetje die hoek van muziek meegekregen. Maar goed, een inspiratie. Als bassist? Oh, ja, als nummer. Ja. Uh, als Iron nummer. Uh, nou, Ramblan. of lies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 Ja, is die... Uh, is die in... Welke storm was dat? Ik weet ja, niet meer welke storm. Maar het was het een hele flinke storm. En toen is die omgewaaid. Ja. Net langs het huis heen. Gelukkig. Ja. Ja. Dus uh, als die boven op het huis was ja. gevallen, was ja. het einde huis geweest, dat denk 70 ik. jaar oude berg. Ja, een ja, enorm flinke knoepert was dat. Dus. dus net op tijd opgenomen. Ja, ja. ja ook ja. dat. Ja. Maar ja, wel een ja. mooie connectie ook ja. met... Uh, ja. Jullie ja. ja. I mean, leven zo ook een beetje... Ja.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 van meegenomen, die, de, de theatrale kant. En misschien, nou ja, dus ook toch de opera op een of andere manier. Niet zozeer misschien een andere kunstvorm, maar wel een ander genre binnen de muziek die, die ons... Uh... Ja. En welk nummer zullen we nog eens draaien dan? Wat? Nancy's Wish is wel gaaf. Zullen we die doen? Ja, yeah. ja Nancy's okay. Wish. En dat is ook een ode aan Nancy Brick, dus waar we het, waar ja, we het eerder oh, okay. over ja. hadden.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 Hè, en zeg je dat experiment een, een, experimenteel bedoel Experimenteel moderne muziek ensemble met, met gecomponeerde muziek, ja waar we eigenlijk ook altijd op zoek gingen naar samenwerkingen. We hebben wel eens met, bijvoorbeeld, Jan van der Wal hebben we een voorstelling gedaan. Dat was met een, met een operagezelschap deden we vaak dingen. We hebben uh, een, een hoorspelencyclus, uh, een beetje met die, met die ja. Scandinavische ja. Hè, noir detectiveachtige ja. dingen hebben, ja. hebben we gemaakt. Ah.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 traces of uranium A column of bulldozers come crawling in with an awful roar and, smoke, roar, and smoke, roar and smoke, roar and smoke, roar and smoke, roar and smoke, ripping the earth to dust, eating the hills away, eating the hills away. There is nothing to be found on the beach except for rusting steel skeletons and a few of the cranes still keep their heads above the ground, even though their bodies are swollen by the rising sand.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 En Vera, jouw inspiratie en invloeden? Nou ja, ik, hou, ik ben dol op Scandinavische songwriters. Dat ook geen verrassing misschien. Abba. Abba is geweldig. <lacht> ja toch? Vind ik, uh, vind ik, heel, ik vind het heel knap in elkaar zitten. Het is niet het hele, zit helemaal in mijn elkaar. vibe, maar ja. het, is, het, is, uh, het is heel goed. Ja. Nee, ik, heb ik het meer over Andruen, uh, over Moddy, over, Modi, over uh, Agnes Obel?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 Ja, ja. ja. En de plek die gecreëerd... De luisterattitude. Uh, ja. Ik vind dat... Misschien is dat... Ja, een luisterattitude. Luister ja, ja. ja. ja. ja. maar je hebt inderdaad... Ja. Uh, uh, nee, nou ja, een paar... De eerste die nu niet bij me opschiet... Maar bijvoorbeeld in Delft heb je het Rietveldtheater. Oh, uh, ja. je hebt Den Helder, hoe heet onze vriend? Nou, die... Uh, ja, die bioscoop.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 Ja, moet je, je, doet, het, ja. je moet het toch samen doen. Ja. Als, als muzikant met het publiek tijdens optredens. Je doet het ja. samen. Het is niet nou, Bob alleen de Dylan muzikant meer, die, hoor. Ja. <laughs> ja, ja, die, die heb ik nooit live nee. gezien. Ik kan, nee. over, ik kan er niet over praten. Ja. Maar, maar je, ja, je hebt het toch nodig. Moeten we een nummer draaien, Moddy, of een ander nummer? Doe maar modi, ja, ja house, house by the, the Sea. Scandinavischer dus dan dat gaat het niet worden. Ja.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 My heart I belong in a house by the sea. En natuurlijk course we moeten nog hebben over de Everly Brothers en yeah, jullie project. Wij gingen met de auto naar Denemarken en we hadden een verzamelaar Everly Brothers.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 Een beetje de voorloper van ja van wie niet wie hebben er allemaal gezegd dat ze ja zijn met een garfunkel dat ze geïnspireerd ja, ja, ja, zijn ja, door Beatles, hun reeds voor heel veel Boys, en dat had ik me eigenlijk nog nooit zo uh, gerealiseerd totdat je dat dus zo vaak achter elkaar hoort want heel veel die ken je wel qua ja. melodie ja. maar ik had er nooit echt naar echt naar geluisterd we hebben dus echt een voorstelling gemaakt we oh, ja. gewoon een avondvullend ja yeah, yeah. yeah. we gewoon okay. echt een dik uur aan everlies hadden en ook met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 Ja, en het zijn gewoon zulke prachtige liedjes. Welke nummer we uh, zat erin? Devoted to You? Nou, die dan net niet. Ik denk dat de eerste die we deden was Like Strangers. Ja, en ik ben volgens mij... So Sad. Die, dat, so sad die to, dat uh, vind ik de fijnste om te fijn spelen, volgens yeah? mij. Watch Good Love Go Bad. Nee, toen hoe heet yeah. Ja. Dus, uh, goed, uh, die uh, komt vaak langs. Ja, ik heb gewoon de hele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 Ja. Ja. ja. Ik zou willen dat ik hem zelf had geschreven.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 naar ja, onze belevenis, ja. in hoeverre Oké, oké, Maar iedereen drinkt tegenwoordig gewoon water en heet ja. groen. Ja. ja, het is eigenlijk alleen, denk voor, ook. Echt. alleen de maar. tijden zijn veranderd, ja. ja. Te vol te houden om het. Ja. Om het Ik denk dat de seks, drugs en rock'n'roll niet letterlijk in de seks, drugs en rock'n'roll ligt, maar eerder in verdieping nu. In hoe uh, durf je je angsten aan te gaan en durf je dieper oh? uh, okay. verder na te denken en ja, echt ja. Uh, ja. je angsten te overwinnen. Ja, Daar ligt hem de rock'n'roll in voor mij nu. Ja, wat, wat, laat je, wat neem je mee dat podium op? En eigenlijk de, de rest de, ja. vult iedereen oh, zijn okay. leven maar in zoals ja. hij dat wil. maar Als ja. Ja, je op podium staat dan... Daar, ja, moet, ja, de, ja, daar ja. moet alles openstaan. Daar moet je ja, volledig ja. kwetsbaar ja. durven zijn. En, en, uh, en, en ook gewoon alles, ja. al, alles wat er verder in je leven zich nou Ja, Die kwetsbaarheid je waarschijnlijk een grotere durf dan gewoon in een pauze... Dat is Met druk te acteren, ja. ja. En dat ja. vind ik, hè, ik wil het ja. over waar ja. ben je mee opgegroeid. Dat is voor mij dan inderdaad de Led Zeppelin, de Stones ja. en zo. En, en dat ja. de ultieme rock and roll. Maar als je inderdaad mij vraagt van wat is nou inderdaad echt precies wat jij net zegt. Wat is nou echt risico nemen? Of wat is nou, en, en dat is daar op het podium, het ja. daar brengen, zeg maar. Ja. En, en, en daar de kwetsbaarheid durven. Ja. En dan rond. ook nog overtuigend kunnen zijn dat het gewoon en, en, authentiek is. En, en, en, en, en, dat, uh, en sommige mensen kunnen die switch maken, hè.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 versterken. Jij ja. nog vragen? Nee, ik nee. heb volgens mij alles wat ik had voorbereid wel... Uh... <laughs> ja, goed. Nou, mag ik jullie dan hartelijk bedanken voor dit interessante gesprek en uh, leuk inderdaad. Ja. Ja, bedankt, bedankt voor de uitnodiging. Voor ja, graag gedaan, uh, veel succes nog. En ik hoop nog heel veel nieuwe platen. We, We gaan, gaan ons uh... best doen. Ja. Ja. Nu, <laughs> zit, nu zit er iemand op te wachten. Ja. Ja. Ja.